Ja, ik doe het normaal man. Dat acht. Ja, doe het normaal man. Ja, dat is. Uh... Ja, maar normaal. Dat heeft En ja, voorzitter, ja, lees voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal. Doe eens normaal en rustig man. Nee, nee, ik ben nee, nee, nee, nee, nee, nee, meneer, meneer, ik ben nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee,